Aan boord waren drie mensen. Zij raakten licht gewond. De piloot zette het vliegtuigje aan de grond op een stuk weg dat door een park loopt. Daarbij wist hij het verkeer te ontwijken. Waardoor het toestel in moeilijkheden kwam, is niet duidelijk. De laatste acht verdachten van de ongeregeldheden in Veen zijn vrijgelaten. Ze werden in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt in het Brabantse dorp met nog 93 anderen. Aanleiding waren ongeregeldheden die avond. De politie was naar Veen gegaan na een melding van een autobrand...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 Goedemorgen. Twee minuten over zes. Je luistert naar Radio 1 en ik start met jou deze zondag. Dus uh, als je nog in bed ligt, laat die radio gewoon maar even aanstaan en dan help ik jou een beetje. Ja, uit je bed. <laughs> Zo simpel is het straks. Met uh, dat geluidje wat je net hoorde. Hè? Die, ja, die soort van, die lange toon. Nou, ik, ik heb wat uh, goede reacties gehoord. Trombone was het. En een hele jonge gast is hier, Matthijs van der Molen. En die gaat de, de trombone, Die is hij echt de meester in. En hij gaat een hele klassieke trombone weer helemaal sexy maken. Maar uh, daarvoor is hij wel een crowdfunding-project gestart. Hoe dat zit, hoor je straks. En je kan nog steeds uh, reageren op Twitter. At Kees dat is uh, mijn account. En als je dus opmerkingen hebt over de uitzending uh, uh, of, of vragen... ja, soms kunnen we niet de telefoon opnemen hier. Want dan zijn we gewoon te druk. Maar dan kan je het wel uh, naar mij uh, twitteren. Zo uh, zegt uh, Ruben van Hofwegen dat hij in de auto zit op weg naar zijn werk. En hij luistert naar Radio 1. En dan zegt hij: dat maakt dat vroeg opstaan toch wel weer wat tragelijker. Nou, je hoeft niet zo te slijmen hoor, Ruben. Nee, ik vind het uh, hartstikke leuk uh, dat, je, dat je naar mij uh, tweet. Dus uh, um, uh, blijf, uh, blijf dat doen en uh, vooral lekker blijven luisteren. Oké, okay, je kent ze wel. Van die dagen uh, die dan een dag van zijn: hè? De, de dag van de prostaat. De dag van de romantische muziek of de dag van de roodharige. En sinds donderdag, ja hoor, hebben we er weer eentje bij. 2 januari was het voor het eerst de dag van de ex. Romy van der Poel, redacteur van het NRC... en een van de initiatiefnemers van de dag van de ex. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest er per se een dag voor de ex komen? Um, nou, wij hadden net als, als jij nu noemt een beetje een fascinatie met die dagen. Dat er van elke dag wel een dag is... Mm -hmm. Um, en om erachter te komen waar voor die dagen nu eigenlijk zijn... en hoe ze er komen, hebben we zelf een dag opgericht. Mm -hmm. en, en dus uh, je zat in het lijstje te kijken, nou, er stond nog geen ex bij. Dat, dat wordt hem. Uh, ja, eerst wilden we een offline dag doen. Een dag waarop je dan je telefoon moet wegleggen... en weer met je vrienden moet praten. Maar je was mm -hmm. vorig jaar al, al twee keer gevierd. Oké. Okay. Um, en Dus het is best lastig om een dag te bedenken die er nog niet is. Er zijn er 350 uh, ongeveer per jaar. Ja, Alleen al in Nederland. Um, ja, en toen kwamen we op dag van je ex. En die was er nog niet. De, dus dat gedaan. En is die nou ontstaan uit een soort van voorliefde voor jouw exen? Uh, of, uh... Uh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Hij is meer ontstaan omdat hij... Hij leek ons wel um, bijzonderer, zeg maar. Eerst wilden we de resetdag doen, dachten we. Omdat 2 januari de dag is dat je agenda nog leeg is. Mm -hmm. um, maar toen zei iemand tijdens de brainstorm... We hadden een communicatiebureau gevraagd om mee te helpen. En toen zei iemand tijdens de brainstorm... Um, 2 januari is ook een dag waarop je dan kan terugdenken aan je ex. En toen dacht, oh, daar moeten we eigenlijk iets mee doen. Ja, wat kan je nou dus, doen op zo'n dag? Um, nou, het is sowieso de bedoeling dat je even aan je ex denkt. Maar ja. dat doe je vast al als je, als je het hoort dat het de dag is. Um, en we hebben in de krant een Twitter-oproep geplaatst. Om uh, even je ex te laten weten: um, dat, dat je was, om, om op die dag even te laten weten dat je wel hem waardeerde. En dat je goede herinneringen aan hem koestert. Ja. En dat zou dan via Twitter kunnen. Hoeveel uh, exen heb jij, Romy? Nou ja, twee die ik serieus een berichtje zou kunnen sturen, denk ik. Oh, zou kunnen sturen. Dus je hebt op de dag van de ex die je zelf bedacht hebt, geen berichtje gestuurd? Begrijp ik dat goed? Ja, want dat is natuurlijk ook weer gedacht. Ik heb er nog wel over nagedacht. Maar als het dingen niet beter maakt, dan hoeft het ook weer niet per se. Oké, okay, dus als het, als het dan niet goed is. Tussen, ik vind het een beetje, beetje gek. Ja, Als het dan niet goed nou, is tussen je ex, dan, dan hoef je geen berichtje te sturen. Je moet het natuurlijk niet erger maken dan het is. Ik kreeg, kreeg op uh, Twitter mensen die reageerden van... Oh, is het 2014 en dan kan ik eindelijk mijn, mijn ex achter me laten en nu is het de dag van je ex. Mm -hmm. um, maar ja, je moet het natuurlijk niet erger gaan maken dan het is door hem een bericht te sturen. Maar stel dat je wel een goede relatie met hem hebt, dan mag je het best wel even laten weten. En, en heb je nou veel reacties gekregen uh, op deze dag? Ja, ontzettend veel. Heel veel mensen vonden het ook heel erg leuk. We kregen ook reacties. Mensen die zeiden dat het alvast genoteerd is dat het voor volgend jaar. bijvoorbeeld. Dus uh, een dag werkt eigenlijk best goed. Daarom zijn natuurlijk ook al die dagen er. Omdat het, ja, mensen kunnen er iets mee. En het is positief. Dus daarom, daarom denken al die communicatiebureaus ook die dagen. Ja, en daar kan, kan, kan iedereen zomaar een, de dag van opzetten? Ja, je kan ook morgen de dag van jezelf uitroepen. Mm -hmm. Als je wil. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat... Mensen we moeten wel iets van die dag weten. Ja. Je moet ze wel interesseren. Dus jij kan een dag uit. Er zijn heel veel gekke dagen praten als een piraatdag. Ja, uh, ik, ik zou wel graag uh, de dag van de friket willen hebben. Dat is een combinatie tussen een frikandel en een koket. om een soort van de aandacht voor die dag uh, wat meer te vestigen. Nou, je kan hem morgen uitzoeken als je wilt. Moet je wel even kijken uh, of, er dan, of je dan een dag kiest waar nog geen dag van is. En dan, uh, en dan mag het. Dat ja, mag het, ja hoor. Nou, uh, hop, Ik, uh, uh, we gaan aan de slag hier. Romy van der Poel, redacteur uh, van het NRC. Uh, bedankt en uh, goedemorgen en heel veel succes met je exen. Ja, dankjewel. Goedemorgen. stille, maar dat is het dan eigenlijk niet. Het is best stil met Pompey, want ze komen gewoon uit Engeland. Ik ben daar al zo vaak door Frank van nachtbrakers van mijn vingers getikt. Het is best stil. Dus best stil hier om kwart over zes op Radio 1 bij start. Daar is hij. <laughs> Tijd uh, voor uh, ons crowdfunding project. Elke week nodig iemand uit met een heel cool creatief crowdfund idee, waar dus geld voor nodig is om dat te realiseren. Bijvoorbeeld een film maken, een, uh, een sporter die op trainingskamp wil. Ja, deze week heb ik uh, Matthijs van der Molen uitgenodigd. Hij uh, gebruikt crowdfunding uh, om de jongste barok trom uh, trombonist van Nederland te worden. Matthijs, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Want jij bent wel een beetje een meester op de trombon, heb ik gehoord. Uh, nou, ik studeer het nu in Den Haag op conservatorium. Dus, uh... Daar, uh, ja. daar, uh, daar uh, leer jij het heel goed. Hoeveelstejaars uh, ben je? Ik ben nu tweedejaars. Tweedejaars. Ja, okay. en op de baroktrombone ben ik dit jaar begonnen. Dus. En, uh, ja, want uh, het gaat om die baroktrombon. Wat is jouw fascinatie met, met dat instrument? De hele muziek vind ik vooral heel interessant. Ik bedoel uh, bijvoorbeeld Mozart of Beethoven. Ook de bekende componisten die uh, iedereen wel kent. Als je dat op een uh, orkest van allemaal oude, oude instrumenten hoort. Mm -hmm. Dat heeft een compleet andere sfeer dan de moderne uh, muziek. Dat vind ik er heel erg mooi aan. Maar wat is nou het verschil tussen zo'n barok trombone en een gewone trombone? Uh, ja, Ik zal vooral even uitleggen hoe dat eruit ziet. Want dat kunnen de mensen natuurlijk nu niet zien. Heel goed. Maar uh, ja, een gewone trombone, dat kent iedereen wel. Zo'n grote glimmende toeter met een schuif. Mm -hmm. Kan vooral heel hard. En, uh, ja, die baroktrobonden is veel kleiner. Ja, ziet er een, ja misschien beledig ik het nu hoor. Maar het ziet er een klein beetje een soort van donkerder. Misschien een beetje verroestiger ja, is, uit Het Hij is niet gelakt, dus dat uh, wordt snel heel oud dat koper. Mm -hmm. Hij is ook uit puur koper gemaakt in plaats van legering. Wat alle moderne trombones wel zijn. Mm -hmm. Dus dat geeft ook weer een donkerder geluid. En hij is wat rijker versierd. Met allemaal van die handgemaakte en geschreven uh, dingen erop. Ja, en dan gaat het natuurlijk bij instrumenten om uh, hoe die klinkt. Zou je het verschil kunnen, kunnen laten horen Dat tussen, kan. De, tussen die twee? Even een ja. kort toontje. te beginnen met de gewone trombone. Dan weten we eventjes uh, waar we aan moeten denken. Want hij loopt even naar uh, de microfoon. De grote toeter, zoals hij het noemt. Ga je gang. <middels> Oké, okay, en nu de barok trombone. Lekker spannend. Komt-ie hoor? <totstitie> Al duidelijk op, uh, op geoefend uh, uh, heb ik het idee in ieder geval. Uh, uh, wat ik heb is dat de gewoon trombone echt van die lange klanken heeft en bij deze moet je het echt van de korte klankjes hebben. Die heeft iets minder bereik of zo. Uh. Ja, in principe komt dat vooral door het stuk wat ik speel. Want ook de baroktrombone, die is, daar worden vaak ook hele lange noten op gespeeld. Maar mm -hmm. de snelle nootjes zijn er ook een stuk makkelijker op, zoals jullie horen. Ja. Maar. Uh, ja, het is eigenlijk vooral in die tijd was gebruikelijk om te gebruiken... voor de ondersteuning van de zang mm -hmm. in de renaissance van die kerkelijke Ja, want zo ver gaat hij terug natuurlijk. De ja. renaissance, dat ja, is... Ja, uh... 1450, 1500. Ja, precies. Ja. Dat is uh, uh, wat mooi. Jij uh, bent een project uh, gestart. Uh, waarom, en dat uh, uh, vertel je straks. Want, uh, maar wanneer mensen in jou investeren, krijgen ze daar verschillende dingen voor terug... Verslaggever Judith was erg nieuwsgierig naar die beloning... en zocht jou op in Den Haag. Ik weet niet eens of het trompet of trombone is... maar dit riedeltje van Johnny Cash zou ik ontzettend graag willen leren... Op een, op een trombone. En dan heb ik geluk. Want Matthijs geeft trombonenlessen aan iedereen die in hem investeert. En toen dacht ik, ik ga eens even testen hoe die trombonelessen eigenlijk zijn. Kan hij mij echt leren blazen op zo'n trombone? Ja, waar gaan we mee beginnen zometeen? Um, eerst ga ik je wat uitleggen over überhaupt wat het instrument doet. En uh, ja, hoe de basis is, waar de tonen zitten en hoe dat werkt. En daarna gaan we de toon proberen te maken. En dan gaan we een simpel liedje leren. We beginnen met de makkelijkste note op de trombone. Ja. Ook meteen de grondtoon van het instrument de bass. Ja. Het is de F. We kunnen daar nu mee beginnen. Die gaat voor. het om iemand die uh, geen ervaring heeft met een blaasinstrument trombone te leren spelen. Dat hangt helemaal van de persoon af. Een heel klein stukje basis heb ik nu van jou geleerd. Ja, het, het klinkt nog niet uh, het aller van de hele wereld ooit, maar het stukje basis is er. De... Ik ben wel klaar voor Johnny Cash, denk ik. Al zeg ik het zelf. MUZIEK <middels> Toekomst in mij qua uh, trombone? Dat denk ik wel. Als je elke dag gaat oefenen vanaf nu, dan uh, kan dat wel wat worden. Bij hoeveel geld krijgen mensen één trombonenles van jou? Weet je dat uit je hoofd? Ja, vanaf 50 euro. En dan krijgen ze één trombonenles. Ja, en hoe meer uh, je dan neert, uh, hoe meer trombone voor ervoor minder geld, relatief. Ik snap het inderdaad heel goed. Nou, dankjewel voor deze les. En uh, ik, uh, ik ga nog even Johnny Cashje denk ik. Oh. Nou, met wat oefeningen uh, is ze is toch aardig ver gekomen. Je bent blijkbaar een ja, dat vind ik ook. goede uh, docent. Um, wat het nu is, jij hebt de minor baroktrombone ge, uh, gevolgd. Jij wil de jongste uh, baroktrombone-spelers... en dan, die het dan ook echt heel goed kan, van Nederland worden. Maar daar uh, ben jij een crowdfund project voor gestart. Want, uh, Matthijs, uh, dat kost heel veel geld. Klopt. Wat, uh, wat heb je nodig? Um, in totaal ga ik tussen de 13.000 en 15.000 euro nodig hebben. Omdat ik vier verschillende instrumenten nodig heb. Vier van die oude uh, trombones. Ja, ja. Want deze die je nu hebt, heb je meegenomen van het conservatorium. Ja, klopt. Die kan ik een jaartje lenen. Dus die moet ik aan het eind van dit jaar weer inleveren. En dan, aan het eind van het jaar, moet het er gewoon zijn. Want anders uh, helpen mensen jouw droom omzeep. <laughs> in principe wel, ja. Nee... Uh, ja, volgend jaar uh, zal ik mijn eigen instrument moeten hebben. En anders dan, uh, haalt in principe de minor op. Ah, maar, maar je bent al goed onderweg, want je hebt al 54% opgehaald. Ja, zag ik. klopt. Ah, dus. en, en vanaf welk bedrag uh, kan men uh, in jou investeren? Vanaf 10 euro. Oh, vanaf 10 euro. Ja. Kijk, En vanaf 50 euro krijg je al een les. Nou, dat zijn aardig wat lessen klopt. als dat uh, ja. massaal gedaan wordt. Om te checken of jij die overige 46% bij elkaar kan krijgen... zijn we even de straat opgegaan om te vragen of mensen willen investeren... in jou dus als student. Ik hou niet zo van barokmuziek, dus ik denk het niet. Ik heb zelf niet zo heel veel geld, dus ik zou het niet doen. <lacht> maar ik zou in principe als ik ouder was ik meer geld heb wel... maar dan kleine bedragen dan. En dan rond een uh, langere tijd dan wordt het iets grotere bedragen. Maar het ligt eraan. Hoeveel je geeft, hoeveel hij ermee opschiet. Ja, Als ik het geld zou hebben, zou ik het uh, zeker doen. Omdat het uh, iemand is die gelooft in zijn uh, dromen. Hij wil dat heel graag en hij wil het heel graag doen. En ik vind ook dat zo'n jongen dan uh, gesteund zou moeten worden. Ik weet niet of ik zou investeren, maar ik vind het wel iets heel moois. zei dat wil doen, dus vlieg daarin wel. Ja, natuurlijk. Kom op. dat is zo'n mooi instrument. We gaan er allemaal al voor. Allemaal storten. Ik vind jonge mensen die iets willen gaan doen vind ik leuk. Ja, zeker. Ik zou zeker investeren. Want ik vind het heel belangrijk uh, dat... Uh... Dat de muzikanten gesteund worden, want instrumenten zijn veel te duur. En volgens mij is een Stradivarius is zo een, een ton. En dat kan, je, kan bijna niemand zelf betalen. Dus uh, daarom vind ik het goed dat mensen dat doen. Met geld. Nou, oké. Okay. Ik, ik, ik, ik proef een beetje gemengde reacties, maar vooral uh, positief. Um, ga je het halen, denk je? Dat hoop ik wel. Het is zeker mogelijk, uh, nu er wel zover zijn. Mm -hmm. Maar we hebben nog, uh, ik denk, 25 dagen... Oké, okay, nou fijn, dat, is, uh, dat is goed te doen. En stel, jij haalt dit allemaal bij elkaar, dit bedrag. Uh, jij hebt uh, je baroktrombones, je wordt een meester daarin... en de jongste van Nederland die dat uh, speelt. Iedereen kent jouw naam, Matthijs van der Molen. Die scanderen ze uh, in, in het uh, ja, uh, mu muziektheater... of in ieder geval bij grote concerten waar je aan het spelen bent. Kan jij er dan van leven? Um, het is wel gebruikelijk om ook als je bekend bent als muzikant om dan wel les te geven op bijvoorbeeld een conservatorium. Mm -hmm. Maar meestal doe je een heleboel dingen bij elkaar. Verschillende orkesten of uh, andere snowballs. Mm -hmm. en, uh, en dan lukt dat wel. Ja, dat maakt het ook leuk. Nou, ik, uh, Voordat we de website uh, noemen uh, waar uh, jij thuis uh, naartoe kan gaan, uh, kan je alsjeblieft nog een stukje spelen. Ik, vind, ik vond het zo mooi. Uh, het nog effect? even uh, een, een, een klein stukje barok trombone. Van Matthijs van der Molen. En jij kan zijn droom dus uh, helpen. Dat, uh, hij, hij pakt hem er weer bij. En dan gaan we. Ja. Het klinkt altijd zo zielig als je uh, als één persoon aan het klappen bent. Maar ik heb een, een heel stadion vol met klappende mensen in mijn hoofd. Nog even het adres. Waar kan men naartoe om jou te sponsoren? Uh, daarvoor moeten we naar voordekunst.nl gaan. Ja? En daar in de zoekbalk intypen Barok Baroktrombones, voordekunst.nl. Ja. En, en dan, uh, dan kan je Matthijs helpen. Matthijs, dank je wel. Dat je er bent en dat je langs wilde komen en komen spelen. Heel veel succes en allemaal vooral op de hoogte als het gelukt is. willen we graag weten. Dankjewel. Radio 1, het is drie minuten voor half zeven en je luistert naar start. De start van jouw zondag. Even het laatste nieuws op Twitter. Phil Everly is trending topic. Het lid van de Everly Brothers is overleden. Hij is 74 jaar geworden en je kan hem kennen van dit nummer. Bye bye love. Bye bye sweet Paris. Hello emptiness. I feel like I could die. Bye bye my love. Main herinneringen is ook trending topic. Dat is uit de grond gestampt door fans van de boyband Main Street. De maniacs, zoals ze genoemd worden, blikken terug op de tijd... toen de tieneridolen nog jonger waren. Ze zijn nu 16, dus dan moet je je een beetje voorstellen, 12 of 14. Ook Michael Schumacher is trending topic. Volgens de Duitse krant Der Spiegel is het ongeluk van de coureur vastgelegd op film. De politie zou het materiaal hebben gekregen van, de bijstander, van een filmende bijstander. Ah, lekker, dat was laatst laatste nieuws op Twitter. En je kan me ook volgen op Ed eh, Kees opmerkingen geven op de uitzending. Dan eh, naar het laatste nieuws. In eh, New York heeft een vliegtuigje een noodlanding gemaakt... op een stuk snelweg in de Bronx. De drie inzittenden inzittende zijn lichtgewond en het duurde vrij lang voordat het verkeer weer op gang kwam. Het Zeeuwse dorpje Vrouwenpolder kan zijn villa-wijk gaan uitbreiden. Daar is de hoofdprijs van de postcode-loterij gevallen. Iedereen die meespeelde... Mee, mee kreeg ruim 80.000 euro per lot. In totaal is er bijna 43 miljoen euro uitgedeeld. En in Amsterdam is vannacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de wijk Nieuw-West. Er is uh, nog niemand aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang. Dan eventjes kijken naar uh, het weer op dit moment droog in Nederland. En zo blijft het ook uh, vandaag met een enkele bui die voorbij trekt. Uh, de regen is er weer helemaal weggetrokken. Dus ook in Menkemaborg is het weer droog. Je kan daar uh, in uh, uh, Oost-Groningen lekker je parapluutje weer opbergen. Start. Dan uh, naar de sport. Want uh, uh, elke, nou, nou zo'n rond uh, half zeven... Dan even een lekker sportgesprekje En ieder jaar rond Oud en Nieuw kijk ik weer uit naar het schansspringen. Niet zo'n grote sport in Nederland, maar toch heel leuk om naar te kijken. En vandaag, um, nee, morgen is de laatste van de vier wedstrijden. Een ex schansspringer en de commentator bij Eurosport, Peter van Hal. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk jij ook zo uit uh, elk jaar? Ja, je bent natuurlijk ex schansspringer maar naar uh, de, de grootste ...wedstrijd van het, Schanspringen, het of de vier schansen toernee Ja, uiteraard, het is natuurlijk een hoogtepunt. Het is het eerste hoogtepunt van dit Olympische seizoen. Dus we hebben zeker nog wel wat andere mooie wedstrijden te gaan. Maar de vier schansen toernee is wel heel erg speciaal, want dan heb je... Tien dagen lang ski springen, vier wedstrijden plus kwalificaties. Ja, en dat levert altijd uh, heroïsche dingen op, dramatiek. Uh, gisteren ook weer een knotsgekke wedstrijd. Dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen, geloof ik. Mm -hmm. Maar het was wel, uh, ja, wel weer een hele mooie wedstrijd. Dat betekent dat we ja, drie verschillende winnaars al hebben. Mm -hmm. En nog steeds wel uh, Diethard die nog steeds het algemeen klassement aanvoert. Ja, dat is uh, een jonge, jonge Duitser uh, volgens mij, of een uh, jonge Oostenrijker? Ja, precies, een jonge Oostenrijker. Die was eigenlijk een maand geleden nog volstrekt onbekend. Mm -hmm. uh, werd uh, derde gedurende de wedstrijd in Obersdorf. Hij won Garmisch part een keertje. de wedstrijd die wij eigenlijk in Nederland alleen maar een beetje kennen. Mm -hmm. En uh, gisteren hadden we nog een onbekende en dat was Angie Koivaranta, afkomstig uit Finland. Was ooit een keer zesde geworden, een paar jaar geleden. En hij won uh, gisteren plotseling. En daarmee is gelijk het algemeen. Klassement weer wat uh, door elkaar gerusteld, maar mm -hmm. het gaat nu nog steeds tussen uh, drie springers. Ja, want ook uh, Morgenstern plus Aanman. Het, uh, uh, het grote talent eigenlijk: Morgenstern, die uh, afgelopen jaren ja. gewoon heel veel gewonnen heeft. Um, ja, precies. Nu ben jij een ex-schansspringer. Heb jij ooit aan het, het grote, of de, de grote vier-schansen toenemen mee mogen doen? Ik ben deelnemer geweest als, als voorspringer. Dus dat betekent dat ik het spoor schoon mocht maken voor de grootte der aarde. Mm -hmm. dus, uh, dus, dus wel een beetje, maar niet helemaal? Net niet helemaal. Dat vind ik natuurlijk wel heel erg jammer. Maar ja, we zijn natuurlijk hier in Nederland uh, vlagland, Tiroler en... Uh, met echte hele grote ski-springen hebben we helaas uh, maar weinig te zien. Nee, dan is het ook wel lastig. Want die, uh, de echte toppers die, uh, springen al op hun tiende van, uh, van de Schans. Dus dan is het ook lastig in het vlakke ja, Nederland precies, natuurlijk. Ja, precies. Um, dat is heel erg lastig. Gisteren was uh, de derde wedstrijd in Innsbruck ja. uh, van de vier. Dus. Die eindigde met een verrassende winnaar. Wat gebeurde er precies? Um, het was nogal wisselvallig. Ze hadden een, een feun voorspeld. Dat is een wat warme wind. En daar wisten een aantal springers wel van. Profiteren. En wat met name curieus was, dat we in de finale ronde springen, normaal, of normaal gesproken met, uh, met 30 atleten, mm -hmm. en uh, zo'n uh, 9 atleten voor het einde uh, stopte men ermee. Want het werd donker. Want de schans in Innsbruck is weer de enige schans die niet uh, ja, in principe is van een, een lichtinstallatie. Dus ze moesten ermee stoppen. Dus we hebben weer een heel mooi verhaal. Oké, okay, en, en dus een uh, uh, gekke winnaar. I nou, de, de toppers die doen nog allemaal mee voor de prijzen. Morgen ja. vindt de ontknoping plaats uh, van de vierschansen tournee. met de wedstrijd in Bischofshoven. Ja, op wie moeten we letten voor de winst? Uh, ik zou toch uh, zeggen van... nou. Uh... Die heeft de grootste kansen nog steeds om de Vierschansen-tournee te winnen. Al is het wel zo dat hij een, uh, een flinke achterstand heeft ten opzichte van Diethard. Simon mm -hmm. Aman, viervoudig olympisch kampioen, kan altijd een zo opleveren. En wie weet gebeuren er wel weer hele andere dingen straks in Bischofshoven. En ja, die wedstrijd die kan je uh, half vijf bij ons bij Eurosport bekijken. En vandaag natuurlijk ook de kwalificatie alvast, dat is het voorproefje. Ja, en het ook voor als je er niet heel... Uh... Uh, heel diep in zit, uh, dan, uh, dan is dit gewoon wel een lekker, uh, lekk lekker wegkijken, uh, sportje. Ja, zeker. Ik ben alweer een weken bezig met het vinden van statistiekjes en verhaaltjes en dergelijke. Dus bij iedereen heb ik wel wat leuks te vertellen. Ah, nou, Peter van Hal, ex granspringer en commentator van Eurosport. Bedankt en goedemorgen. Ja, fijne dag nog. toe. Dan naar verslaggever Jouke. Die is voor ons afgereisd naar de melkveehouderij van Ludo in Drenthe. Hij heeft meestal zo'n twee uur nodig om alle 118 koeien te melken. Dat is echt veel, 118 koeien. Als het goed gaat, dan staat hij nu wel op het punt om te beginnen. Ja, klopt Kees. We staan er nu als het goed is allemaal helemaal klaar voor. Ik loop nu nog niet in de melkstal. Ik loop nu uit de, de gewone koeienstal richting de melkstal... Hier staat eerst al een hele grote tank, waar blijkbaar, heb ik me net laten vertellen, wel 12.000 liter melk in kan. kun je nagaan hoeveel pak je daarvan kan uh, drinken. Nu loop ik de melkstal in. Zo, ik sta nu op de begane grond en er is een, een trappetje naar beneden. Een soort van kuil. En dan heb je uh, twee rijen koeien van vijf, dus in totaal tien. En dan hangen allemaal van een soort van melkbusjes... Ja, nee, me geen melkbusjes, gewoon plasticke busjes onder en een, en een, uh, een soort spenen. Ja, het zijn spenen toch, Ludo? Welke? Deze? deze... Dat is een melkstel, dat dus sluit je aan op het eier van de koe. Dan begint de koe de melk te geven en elke liter wordt geregistreerd via deze kastje. Komt op, de, uh, op het display te staan en na het melken wordt deze verzonden naar mijn uh, computer in huis. En euh, nou, dan heb ik alle gegevens bij elkaar. En wat, wat, moet je nu, wat ga je nu eerst doen bij deze? Um, ik heb ze zojuist alle vijf voorbehandeld. En dan begin ik weer vooraf aan uh, met het melkstel onderhangen. Ja, dat is dus een soort van zuignap, zeg maar, zal ik het zo maar even noemen. Die wordt dan aan de, aan de uien gehangen. En dan uh, stroomt er hier zo door zo'n busje stramp melk. En dat gaat dan uiteindelijk naar die tank, als ik het goed begrijp. En, uh, ja, dan, heb, dan zijn ze dus weer gemolken als ze straks klaar zijn. Dat gaat allemaal automatisch, automatisch ook dat het weer stopt. Kan ik, uh, kan ik een beetje melk krijgen of niet? Ja, natuurlijk kan dat. Recht uit de koe? Ja hoor. Ook een beetje. Ik ben benieuwd. Zullen we een bekertje pakken? Ja, we hebben een bekertje gepakt. En dan gaan we. Oh jeetje, kan ik dat gewoon zo. Ja, wil je hem zelf. Uh, ja, doen? ik heb wel koude handen, maakt dat uit? Nee hoor ik ga nu met mijn hand tegen de, uh, de uien. Moet ik gewoon knijpen? Ja, van boven naar onderen. Oh ja, ik knijp nu in die uien en dan komt de melk in een bekertje. Het zijn hele warme uiers trouwens. <laughs> Oké, okay, er we wat in een bekertje. Ja. Vind je dit nou lekker? Ja, ik vind het lekker ja. Wij drinken het niet, uh, niet regelmatig. Maar uh, ja, ik vind het wel smaakvoller dan uh, het uh, halfvolle melk uit de winkel. Oké, okay, nou ik ga het gewoon proberen. Ja, ik, ik proef niet echt heel veel verschil eerlijk gezegd. Het is gewoon warm en wat voller, romiger. Maar verder is het eigenlijk hartstikke lekker. Maar uh, Ludo, je had het niet zo op het uh, vroeg opstaan. Waarom doe je het dan eigenlijk als het toch je eigen bedrijf is? Nou, het melken uh, moet verspreid worden over, twee, uh, over de gehele dag, over 24 uur. Nou, het meest logische, het meest voor de hand liggende is dat je dan ochtends en, en s avonds melkt. Dus als je ochtends vroeg opstaat, dan kun je gewoon... s'avonds ben je dan ook eerder klaar eigenlijk komt daarop neer, of niet? Ja, klopt. Oké, okay, nou, uh, Ludo is hier nog wel eventjes bezig. Um, de koeien staan in ieder geval klaar en, en om, om gemolken te worden. En er staat nog een hele rij, dus er moet nog een hoop gebeuren. Ik drink nog een slokje melk en tot later. Dankjewel, je Jouke. Tot later. You got to let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 Goedemorgen. 10 minuten over half 7 op Radio 1. Lekker laat is het al hè? Ah, wat, wat fijn. Net uh, hoorde je Chris Berry en Perquisite. Let go uh, uit uh, november vorig jaar. Dus hartstikke nieuw. Hoor je ook gewoon hier bij start. Koekoek. Straks uh, de paradijsvogel van vandaag. Maar eerst even het nieuws waarvan, uh, waarvan je denkt: Koekoek. Ja, precies. Twee maanden lang heeft een Amerikaanse vrouw op een boa constrictor gezeten. Ze had een gratis bank gekregen waar het beest in verstopt zat. Toen ze erachter kwam was het al te laat. Het beest is gestorven van de honger. Kukuk. Een politicus uit de Amerikaanse stad Indian Trail heeft zijn ontslag aangevraagd in het Klingon. En dat is een taal uit Star Trek. En dat klinkt ongeveer zo. Dag. Dag. Dag. Nou, dat komt wel lekker bij Kelmus. Precies, nou, ik, uh, uh, ik spreek vloeiend Klingon, uh, maar uh, als je dat niet doet, dat was de beroemde zin: to be or not to be, that's the question. Volgens uh, de politicus was het een grapje, maar de burgemeester uh, van de plaats kon er niet om lachen en noemde het onprofessioneel. Koekoek. Koek. En een Japans bedrijf heeft mannenlingerie gemaakt. Uh, voor een uh, eurotje of 15 loop je al in een mooi kek setje, en uh, uh, dat uh, kan met kantstrikjes strikjes en alles erop en eraan. Maar um, is hier markt voor, vraag ik me af. Uh, aan, de teen, uh, aan de telefoon, daarom uh, Charité La Bustier Miss Travesty 2013. Goedemorgen, Charité. Goedemorgen. Um, nou ja, zou jij het kopen? Uh, als, het, uh, als het er goed uitziet, wel, ja. Dan, uh, dan, dan uh, past zo'n setje wel. Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik heb het nog niet gezien, maar ik denk uh, dat daar best markt voor is. Ja, oké. Okay. En dan is het... Um, uh, jij bent natuurlijk drag queen, dus, dus dat, dat, dat is voor de show. Um, ja. maar, maar denk je dat, dat dit voor de, uh, de niet-drag queens in Nederland, maar voor de gewone man, uh, een beetje aan zal slaan? Nou, voor de gewone man weet ik niet. Want ik bedoel, het is nog steeds geen geaccepteerd item mm -hmm. uh, in, in Nederland en, en daarbuiten, denk ik. Want ja, vrouwen vinden dat over het algemeen toch niet mooi staan bij hun man. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat uh, uit onderzoek ook dat 80% van uh, de travestieten getrouwde mannen zijn. Oké, okay, dus het kan misschien onder uh, de, uh, de travestieten misschien wel een, een, een groeiende markt zijn? Ja, dat zou kunnen. Maar dat ligt er een beetje aan, inderdaad, van hoe ziet het eruit en wat kost het? En dan, en dan is het net zoals Ux uh, het went vanzelf? Ja, nou ja, weet je, kijk, ze zijn begonnen ooit ook met een mannenpanty. Mm -hmm. En uh, ja, dat is, dat is nooit echt een groot succes geworden. En dat komt omdat ze gewoon heel duur waren. Ja, maar, maar 15 euro, dat, uh, dat lijkt me niet uh, nou, heel duur. Nee, 15 euro is betaalbaar. Maar dan is het natuurlijk wat is het voor kwaliteit. En uh, kijk, wij zijn als mannen toch wat, uh, wat anders geschapen dan vrouwen. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, het moet wel goed zitten. Het moet lekker zitten. Het moet makkelijk draagbaar zijn. Het, het, nou ja, weet je, al, die, al die dingen van comfort moet dat hebben. En ik weet niet of het dat heeft. En als ik jou zo'n beetje hoor, dan zal het niet voor een revolutie zorgen? Nou ja... Dat denk ik niet. Kijk, we worden nog steeds opgevoed door, de, ja, door onze ouders. Met van, dat is voor jongens en dat is voor meisjes. Dus ja, dat blijft een probleem. Dat is uh, dus... dus uh, maar dit kan dan misschien wel een soort van... Uh, want want uh, ja anders zit je zo gebonden aan vrouwenlinjerie. Uh, ja. dit, dit is misschien wel een uh, voor de travesties in, uh, in Nederland. Is dit misschien... Wel weer een, een, een, een, iets om het drempeltje een beetje te verlagen. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Want ik bedoel, uh, ik denk, daarom zei ik al, van, ik denk best dat er markt voor is. Alleen, ja, is het makkelijk verkrijgbaar? Ik bedoel, de meeste travestieten uh, kopen nu dingen zogenaamd voor hun vrouw. Maar als je dan toch als man voor jezelf een setje gaat kopen... Mm -hmm. nou, ik, weet, ik weet niet of, dat, of mensen die drempel makkelijk nemen. Omdat je dan in de winkel, als het ware, wel heel erg erkent dat het voor jou is. Nu kan je nog als excuus gebruiken ja. dat het voor je vrouw is. Ja, klopt. Ja. Nou, we, we zullen het zien uh, de komende jaren. Kijken of het uh, aanslaat uh, in Nederland of niet. Charité, laat het wel. Ja, La Charité. Dankjewel en goedemorgen. Ja, goedemorgen en uh, nou, succes. Dankjewel. Oké, okay. oei oei. Straks. De paradijsvogel van vandaag. Heel leuk verhaal. Dit is uh, Dustin Tabbitt The Beach, op Radio 1. Hier bij de start van jouw zondag. Goedemorgen. Start. Straks een moordende vrouw in Start. Het is tien minuten voor zeven op Radio 1. up in your room while well, they say you're lazy, but if you were lazy, no, you wouldn't be. Digging your grave, well, just in case you would have died, died, died of being lonely. The summer's got pain in the asmrp. Awesome Don't try to lie, 'cause I know I'm higher in the first category. The summer's got pain in the asmrp. Awesome Don't try to lie, 'cause I know I'm higher in the first category. Looks a bit like Hollywood Life could be better if I would And This ain't useless and this ain't fake So try to be the one, for God's sake Summer's got pain in the eyes of my rapy. Don't try to lie Cause I know I'm lying in the first category Summer's got pain in the eyes of my rapy. De tellers, Second Category. Start. Naar de paradijsvogel van deze week. Dat is de 18-jarige Yard. En haar grootste kwaliteit is het vermoorden van mensen. Ja, je hoort het goed, maar ja.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 Mijn, uh, mijn grote hobbypassie is uh, gamen. Schietspelletjes, knallen, rassen. Ja, gewoon hard gaan. Gewoon uh, lekker door even aanstampen en zo, dat vind ik het goed. <laughs> ik zeg net hobby, maar het is eigenlijk je werk. Ja, ik verdien er nog niet echt een maandsalaris mee of echt hard geld of zo. Uh, wel spullen, omdat ik nu uh, met mijn team, uh, sp ik speel in een Europees vrouwenteam. En uh, wij worden nu ook gesponsord. Ik maak net de vergelijking al. Dus er zijn heel veel meisjes die gaan voor make-up en voor, voor poesjes en schattig. Mm. En jij zit hier iedereen voor rot te knallen. <laughs> ik zou bijna vragen waar is het misgegaan, maar stiekem vind ik het heel erg vet. Maar hoe komt dit zo? Ja, eigenlijk uh, ben ik vanaf de basisschool al wel een beetje runescape en zo gaan spelen. Ja, dat kent iedereen op zich wel. Maar dat doen meisjes. meisjes doen dat ook. Maar die nee, maken dan ja. die overstap naar Call of Duty niet. Ja, toen op een gegeven moment, uh, ik leerde wat mensen kennen en... Dat werd op een gegeven moment ook echt uh, hele goede vrienden van mij en uh, het bleek dat ze in de buurt woonde ook. En uh, die heeft mij toen een Xbox gegeven voor mijn verjaardag, haar oude. En toen dacht ik nou weet je wat, zij speelt Call of Duty, ga ik ook Call of Duty spelen. En dan hebben we dat contact nog, weet je, we zagen elkaar niet zo vaak. En daar ben je ontzettend goed in geworden, anders word je niet professioneel. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ik heb toen uh, via de organisatie dan van Rico heb ik uh, een uh, aantal meiden leren kennen. En die zeiden tegen mij van ja, we willen een meidenteam gaan starten, doe je mee? En om nou even het, het idee te krijgen van hoe goed jij dan bent... ...leek het me leuk om een soort potje te spelen. Of allebei even vijf minuten of tien minuten. Even voor de duidelijkheid, ik heb dit spel nog nooit gespeeld. Maar hey, ik ben wel een man, dus dan hoor je daar goed in te zijn <laughs> volgens mij. Dus als jij dan gaat beginnen, leg jij de lat even lekker hoog... ...en dan uh, ga ik kijken of ik daar overheen kan. Juist. Yes. Kijk, we zijn begonnen. Nou, eerste kill. Ja. Oh. En mis. Maar twee Twee kill. 3 4 keer. Nou, 4 op nul. Dat gaat dat <laughs> lang niet gek, hoor. Het is niet zo dat ze op één plek gaat zitten, wat dan gewoon een goede plek is. Maar ze loopt zeg maar echt het hele, het hele landje door. Achter, ja, wat zijn het, winkelkraampjes. En het is een beetje een verlaten stad waar ze doorheen loopt, als ik het goed heb. Het staat 38, 4, nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1... Nul. No. Oh! 1, 39 eentje voor de 40 bom. Toch de laatste seconde nog even een kill gemaakt. Ja, dat wel. Dus de laatste score is 39, 4. Is dat goed? Ja. ja oké. Okay. Even ja. Uh, nog een paar dingetjes voor mij. Hoe schiet ik? <laughs> Met de rechte knop dus. Rechterknop. En hoe ja. zie ik wie mijn vrienden zijn of wie mijn vijanden zijn? Je hebt alleen maar vijanden. Ik heb alleen vijanden. Kijk, het is net het echte leven. <laughs> nou, ik ben er helemaal klaar voor. Loopt door, hij loopt me door loopt een 18. keuken. Oh, en, en ook 18. Iemand achter me ook. Oh, ik werd van twee dan kanten dan aangepakt. Dan kun je echt helemaal niks meer. Ondertussen hoor ik dus eens een klokje tikken ja, de laatste tien seconden. Ja, je hebt nog zes, uh, nog zes seconden. Je, bent, uh, je hebt tien kills gemaakt en je bent veertien keer dood gegaan. Oké, okay, jij hebt in vijf minuten tijd 39 mensen neergeschoten en ik heb er tien. En jij bent maar vier keer dood gegaan en ik veertien keer. Dus ik ben totaal vernederd in het spel. Maar ik moet zeggen dat het tegen iemand als Ingyard... Kan ik dat nog wel <laughs> hebben? Ik zag jouw wie? zichzelf wel de Nederlandse Beatles, of zo willen ze genoemd worden, Cleopatra van de Kik. En ja, er is een, een, ja, misschien wel een historisch moment nu, want uh, de, de, de, programmering op, de programmering op Radio 1 is een beetje omgegooid, waardoor Vroege Vogels een uurtje eerder uh, begint. Menno Bentveld, goeiemorgen. Goeiemorgen, Kees. Jullie uh, uh, zitten er al helemaal klaar voor. En um, ja. ik heb, uh, um, omdat het nu BNN Vara is, heb ik een button gekregen van jullie, van Vroege Vogels. En daar ben ik heel blij mee, want uh, daar heb ik een horloge laatst meegemaakt. Heel gek. Een Paarse, paarse butten met een vogeltje erop. Maar uh, er was een bandje kapot en met dat pinnetje er was precies scherp genoeg om uh, dat bandje er weer uh, aan te zetten. Dus ja, wat, wat een voordelen allemaal. Hè, dat jullie... Nou, dat begint het jaar goed, Kees. Ja, precies. Wat fijn dat we je nu al zo blij hebben gemaakt. Ja, <laughs> moet je je voorstellen met al die uitzendingen hoe blij ik dan wordt. Uh, uh, wat hebben jullie vandaag? Nou ja, je zei ja veranderen. Ja, voor ons is het natuurlijk een beetje een aardverschuiving eigenlijk. Hè? We, uh, uh, Janine en ik, we zitten hier natuurlijk iedere week. Ik het uh. ja, net wakker, Dat doen we al jaren. Uh, om om uh, acht uur uh, beginnen we dan met de uitzending. Nu om zeven uur. Ja, we hebben natuurlijk heel erg naar moeten denken. Hoe gaan we dat uur vullen? Er is zoveel te vertellen over natuur en milieu. Dus ja, we hebben een, een, een, een prachtige uitzending. We hebben hele jonge mensen, duurzame jongeren... die de wereld uh, uh, willen gaan redden. Dat zal Leuk. natuurlijk ook goed, goed aansluiten bij jullie, Kees. Want we proberen natuurlijk al jullie luisteraars mee te... <laughs> te ja. slurpen naar ons toe. Nou, zo direct. Eh, is, dus, Zijn er een uh, beetje vroege, vroege vogels, vogels. luisteraars van jou? Nou, tot, uh, tot zo, vroege vogels. Klaar is Geest. Een nieuw jaar, een nieuw geluid en toch gewoon de perstribune. Met deze week de casting director voor tv en film, Job Goschalk. Het hele proces van casting is heel erg boeiend. Waarom die en waarom die niet? Er is heel veel over te vertellen. Oud-wielrenner Michael Bogert kijkt terug op een roerig jaar. Ik heb spijt dat ik nooit vinger heb opgestoken en heb gezegd... aan publiek, jongens, dit kan zo niet langer. En blikt vooruit op het nieuwe wielerseizoen. En natuurlijk de tv-recentie Kassie Kijken. Met hopelijk antwoord op de vraag waar moet u voor thuis blijven in 2014. De perstribune, vanmiddag vanaf kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.